Je bent opgemaakt zoals je me gezegd had, ook, Elk, elke was heerlijk, ook, vooral de matras met al die kapok, Oeh, wat erg. dan heeft hij me helemaal verkeerd begrepen. <lacht> Neem me niet kwalijk dat ik even lach, Paulus, maar het komt mij voor dat jij dit vispaard nog niet helemaal zeer buitengemeen onder de duim hebt.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 En anders niks. Dat heb ik helemaal niet beloofd. Hoe kom je erbij? Mag ik die knoebelebats ook even wat vragen? Paulus? Ga je gang. Knoebelebats. Wie heeft jullie dit alles beloofd? Eucalypta, natuurlijk. Ah, heerlijk. Ach, Zo, zo. Eucalypta. Dat hebt je dan al van Paulus. We hebben je nog zo gewaarschuwd. Uh, uh, ja, dat is wel zo, vrienden, maar, maar zie je, ik wilde zo graag een visbaat zien. Hoe oh, nou iedereen op? Ja! Daar wordt Paulus weer van de sokken gewipt. De reus barst in lachen uit, zodat de hele boom ervan schudt. Een ogenblik lijkt het erop dat Paulus zijn overwicht op het wonderlijke tweetal weer kwijt is. Maar dat duurt maar even, want Paulus herstelt zich al.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 Ze is in een opmerkelijk goede bui. Ze knikt steeds met haar tanige heksenkop, grinnikt voortdurend, wrijft in haar handen en maakt zelfs een hinkstapsprong van de lol. Yeah, ik heb een schrik. <lacht> Het is allemaal goed gegaan. Boven verwachting zelfs. Die doeme polis die zo graag een vispaard wilde zien. Dat gaf mij de kans om een de knoegelen wat op zijn dak te sturen.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 wat gaat het tenslotte om? Hé, nee. wat zijn die paarden hier netjes geharkt. Die boskabouter heeft wel gewerkt. Als een baard. Dus kijk het. Nou ben ik met een kabouterboom. En wat zie je daar? Een kabouterbankje dat volkomen plat gezeten is. <lacht> dat heeft knoemelen wat gedaan. Dat is alvast een goed teken. Dan zal Paulus dus ook wel plat zijn. Ja. zo plat als een dubbeltje.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 Komt met een vaartje op eucalyptus af en hoekstraat tegen de plak. Wel nou, een mensenakelig je bent. Je moet mij niet hebben. Je moet volwens te grazen nemen. Je moet ik te grazen. Hoera. Jij moet buiten op. Oh? Dat is voor de tweede keer dat je me te boven gooit. Het zal je berouwen, vispaardje. Eucalyptus kan nog altijd toeveren. Dat scheen je te vergeten. En voor straf zal ik van jou nu op dit. Moment! Hé, hey, hé, hey, hey. voorzichtig met de eucalyptus. In deze bomen worden geen kunsten vertoond, wil je nou aan denken? Ach, kunst, Dan heb je pauze. Ik dacht, eh, uh, dat je... <laughs> kijk er nou eens de teuter kijken. En wij zijn hier ook zoals <laughs> je ziet. niet mee, hè? Och, wat zal ik zeggen? Ik vind het natuurlijk uh, heel maar waar is knoemelenbans? Dat zal je de volgende keer wel merken. Ja.